4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Vurige cultuur in Museum Kranenburg in Bergen. En echtgenoten die elkaar willen bestelen moeten opschieten, want straks is dat strafbaar. Dit allemaal zometeen in de villa, nu eerst het NNW-journaal met Dorald Megens. Rusland laat een vrouw vrij die meevoert op het Greenpeace-schip The Arctic Sunrise. Het is een Russische arts. Een rechter in Sint-Petersburg heeft bepaald dat ze moet worden vrijgelaten. Volgens de eerste berichten komt de Russin op borgtocht vrij. De kans bestaat dat ze alsnog wordt vervolgd. Eerder vandaag bepaalde een andere rechter dat een Australische Greenpeace-activist nog drie maanden blijft vastzitten. De twee Nederlandse activisten komen woensdag voor de rechter. De verwachting is dat ook zij voorlopig niet vrijkomen. De Arctic Sunrise werd twee maanden geleden door de Russische kustwacht geënterd in het Noordpoolgebied. Greenpeace-activisten voerden actie tegen olieboringen. Donderdag vertrekt vanuit Eindhoven een tweede vlucht met hulpgoederen... naar het Filipijnse eiland Cebu. Dat heeft de chef noodhulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd... op Radio 1 in EO's Dit is de Dag. Ik denk dat twee derde van de capaciteit medisch zal zijn. Er zitten chirurgische apparatuur in, er zitten medicijnen in... er zitten gezondheidszaken in. En de rest zal worden aangevuld met spul op het van drinkwater. Want ook daaraan is nog grote behoefte. Als er nog ruimte is in het vliegtuig... worden ook aggregaten naar het rampgebied gestuurd. Vandaag halen de samenwerkende hulporganisaties... de publieke omroep, RTL en SBS... zoveel mogelijk geld op voor de orkaanslachtoffers in de Filipijnen. De inzamelingsactie had rond het middaguur... bijna 10 miljoen euro opgebracht. Vliegtuigen die op de automatische piloot landen kunnen in een gevaarlijke situatie terechtkomen. De onderzoeksraad voor veiligheid stuurt piloten, luchtverkeersleiders en luchtvaartmaatschappijen wereldwijd een veiligheidswaarschuwing. Wanneer een vliegtuig van grotere hoogte dan gebruikelijk komt aanvliegen, kan een vliegtuig een verkeerd signaal krijgen van de landingsbaan. Daardoor daalt het vliegtuig niet verder, maar komt de neus van het toestel weer omhoog. De piloot moet dan ingrijpen om te voorkomen dat het toestel uit de lucht valt. De onverwachte reactie kan bij alle type vliegtuigen optreden, zegt de onderzoeksraad. De rechtbank heeft 18 jaar cel opgelegd voor een moord in de duinen van Schorel vorig jaar maart. De dader en het slachtoffer, een man van 23, waren vrienden uit de drugswereld. Volgens de rechter lokte de dader zijn slachtoffer onder valse voorwenselen de duinen in. Hij zei dat ze een graf gingen graven voor iemand die ze binnenkort zouden gaan vermoorden. Tijdens het graven sloeg hij het slachtoffer tegen zijn achterhoofd met een schep en gooide de kuil dicht. Pas acht maanden later werd het lichaam gevonden. De vrouw die afgelopen weekend bij een waterval in Australië verongelukte... blijkt geen Nederlandse te zijn, maar een Duitse. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vrouw gleed uit bij een waterval... en stortte voor de ogen van haar partner 100 meter naar beneden. De Australische politie meldde dat ze een Nederlandse toerist was. Bij de watervallen staan waarschuwingsborden... maar toch zou de vrouw te dicht bij de rand zijn gekomen. Het weer, het is bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. Het is 5 tot 8 graden bij weinig wind. Vanavond gaat het in het westen regenen en ook morgen volgt regen. Het begin van de avondspits zien we vooral rond Utrecht en Rotterdam. Op de A15 vanuit Europoort staat Ville tussen Hoogvliet en Knoopend Vaanplein. 5 kilometer A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3. En A27, Breda, richting Utrecht, bij Noordeloos 2 kilometer. Nou, de ster gaat de villa verder, tot zo. Heb jij een kozijn, kastje, fiets of een oude piano die wel wat kleur kan gebruiken? Geef ze karakter, samen met Histor. Met een stappenplan en onze handige vierkante potlak... geef je alles van hout, metaal of kunststof de perfecte uitstraling. Begin je schilderklus op histor.nl Goedemiddag, Autotaalglas. U spreekt met Anouk. Ik weet niet of ik u wel mag bellen. Uh, sorry? Ja, u staat niet op mijn groene kaart. Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Ontvang nu met de bonnettenpraxisfolder tot 30% korting op de vierkante potlak van Histor. Kent u de ouderen ombudsman?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 is Radio 1, Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. Zometeen ons juridisch panel Schuld en Boete, maar eerst cultuur met Anton de Goede. Anton, welkom. Dag Tessel. Jij was in, uh, dit weekend in een mooi nieuw museum in Bergen, Museum Kranenburg. En daar viel jouw oog op iets bijzonders. Ja, allereerst, ik ging naar het museum omdat het mooi is... dat er een nieuw museum is in Noord-Holland, Bergen-Noord-Holland. Um, helemaal omdat ik me realiseerde dat het eigenlijk de enige museum is... boven het Noordzeekanaal van Noord-Holland... waar op dit moment hedendaagse kunst nou, te zien Wakel, is. Naar de Bakel Scheringa. Ja, ja, Scheringa had je vroeger. Het museum is goed geslaagd. Het is een oud gebouw, een oud landhuis met eraan nieuwbouw... en het is al het klein Kruller-Muller-museum genoemd. Het ziet er beeldschoon uit. Iedereen daarheen oud gebouw, nieuwbouw, ik geloof zo'n 2000 vierkante meter uh, vloeroppervlak... met werk van kunstenaars die vooral in de buurt van Bergen... Uh, hebben gewoond en gewerkt. De Bergerse school, fotografen als Eva Besnieu... de is Charlie Thorop, Luce Beer, er zijn linken naar Cobra... maar ook hedendaagse kunstenaars als Rineke Dijkstra... Volker de Jong, Moritz Ebinger. Opvallend veel mensen die daar uh, te zien zijn. Ik beperk me graag nu tot één kunstenaar, tot één kunstwerk eigenlijk. En vreemd genoeg kwam ik dat nergens in de aankondigingen of in de besprekingen tegen. Het heet groeivuur. Als je de oprijlaan van het landhuis opkomt... dan valt je op dat er een groot vuur brandt. Uh, ik schat een, een, breed, een breedte van anderhalve meter. Een grote, uh, echte vlammen. Echte, echte vlammen, vlammen, echt vuur. Okay. Blokken hout die daar liggen te, te, te branden. Je vergeet dat, je bezoekt het museum en dan op het eind van je rondtocht kom je in een zaaltje. Daar liggen houtblokken. En je hoort dit geluid. De brand begint op de heide, maar slaat al snel over naar het bos. Door de sterke wind breidt het vuur zich razendsnel uit. In totaal zijn er drie brandhaarden. We zijn hier wat houden. In deze buurt van school. Dat, uh, dat, dat heeft zich daar werkelijk afgespeeld natuurlijk. heb met een heel onheimisch gevoel. Die ja. vreselijke branden daar. Hier wordt verwezen naar de meer dan 90 grote en kleine branden die tussen 2009 en 2011 in het duin- en bosgebied tussen Bergen en Schorl hebben gevoed. En je zit daar ook, hoewel je vlak bij het centrum van Bergen zit tussen de, de duinen. en Er is ook een beeldentuin. Um, je bent in die kamer en je denkt, oh ja, die brand... je hebt ook al verschillende kunstwerken gezien die daaraan refereren. Verder in die zaal is de ruimte leeg, op een stapel printpapier na... en er hangen vier teksten aan de muur, meer niet. Ik noem die teksten op tekst 1. Vertrouw uw grootste angst toe aan een vel papier. 2. Maak er een mooie prop van. 3. Werp deze prop in het groeivuur buiten. 4. Warm uw handen aan uw gedeelde angst. En het werkt. Hier krijgen, kortom, bezoekers de kans om hun ervaringen te beschrijven... toe te vertrouwen aan het papier en die in dat vuur te werpen. Mm -hmm. uh, ik dacht, waarom lees ik hier niets over? Waarom is er geen beschrijving van wie is de maker? De maker is Martijn Engelbrecht. Ik heb hem gebeld. En uh, hij zei, ja, er is tot nu toe niet over bericht... En dat komt, het is op het allerlaatste moment toegevoegd aan de expositie. Die uh, opening was 9 november en in grote haast. En eigenlijk is het een voorproefje van iets veel groters. In opdracht van Museum Kranenburg werk ik, zei hij, aan wat je community art noemt. Waarbij het werk in uh, contact met bewoners tot stand komt. En deze man, Martijn Engelbrecht, die uh, trouwens bekend is... het is nu te kort om daar uit op in te gaan, van prachtige projecten die zit te broeden op een plan om één groot vuur te maken... van zo'n 20 kilometer lang, langs de kust van Bergen, Schorl, Groet... dat mm -hmm. gebied, om uh, daar een paar duizend bewoners... Op het strand? Een rol te geven op het strand. En dat moet dus één langgerekt vuur worden... wat ontzettend precair ligt, zegt hij. Uh, in bergen en omgeving zit die angst voor die brand er verschrikkelijk in. Ook bij oudere mensen die zelfs nog aan de oorlog uh, herinnerd worden... werden bij die angst... Bij die, uh, bij die branden. En, uh, maar het is dus zijn filosofie om vuur met vuur te bestrijden... Mm -hmm. en een soort gemeenschappelijk project op te zetten. En te zetten. bezweren ook. Een 24 kilometer lange vuurslang. Juist. En wat dat betreft hebben we dus eigenlijk nieuws... want voor het eerst komt hij nu naar buiten, toevalligerwijze... met dit voornemen. Hij gaat nu de gemeentebesturen van Bergen... van Schoorl van Groet, proberen te overtuigen van het nut van dit plan. Prachtig. Martijn Engelbrecht is de naam van de kunstenaar... En uh, de man die het dus in zijn hoofd heeft gehaald... om op het strand van Noord-Holland, vanaf Bergen... 24 kilometer lange vuurslang te maken. Juist. Yes. Om vuur te bezweren. In dat Kranenburg kan je zien... Dat museum het... Kranenburg in Bergen. Mooi er was, museum. Er was één exploserende kunstenaar, Pieter Bijwaard. Die Stiekebert. deed dat. Toch gauw ja. nog eventjes die tijd gauw, die, die schreef ook zijn geheim op. Die gooide het in het vuur en het, het brandde niet. Oh, dan gauw gelezen wat erop stond? Raadsels. Nee, is geheim. Oké, okay. Anton, dank je. Dus juist gestuurd. Schuld en boete... Met vandaag. Ant van op emeritus hoogleraar strafrecht. Jeroen Rekoer, PvdA-Kamerlid en oud-rechter. En Marx van der Werf, strafrechtadvocaat. Welkom, heren. <coughs> We beginnen even met uh, jullie uh, strafrechtadvocaat, uh, Marx van der Werf. Uh, jullie hebben een open sollicitatie gedaan. Die staat vanmiddag in een grote advertentie in het NRC Handelsblad en zo meteen op onze site en dat is vooruitlopend op de justitiebegroting... en jullie hebben gesolliciteerd bij de landsadvocaat. Jullie hebben daar die advertentie ook ondertekend. Waar gaat het om? Nou, dat, is, dat is een klein onderdeel van de acties die al weken lopen... en die ook nog wel een tijdje door zullen gaan. Um, waar het om gaat is dat de strafrechtadvocaat die afhankelijk is van een prodeo-praktijk... Uh, per uur ongeveer 40, 30 tot 70 euro binnenhaalt voor zijn zaken, daar moet hij zijn personeel van betalen... het hele kantoor van draaiende houden. Dat is een, een, een minimumnorm uh, waarvoor wij cliënten kunnen helpen. En de overheid wil in een groot deel van de zaken... daar nog een derde van afhalen. En dan wordt het echt heel lastig. Hè? Dan, dan Onder de zakken er jullie, kantoren he? door de bodem. Ja. Nou, en, en diezelfde overheid geeft aan, aan hun eigen advocaat, aan zijn eigen advocaat... Uh, met gemak 348 euro per uur uit. En dat verschil is wel heel erg groot en staat ook niet ter discussie. Dus wij dachten, laten we dat nou niet, eens eventjes aanzwengelen. Er wordt helemaal niet bezuinigd op de landsadvocaat, op de En praktijk. niet voor zover mij bekend... Hmm. En dus zijn jullie en masse, alle advocaten die dit ondertekend hebben... doen een open sollicitatie, zeggen daarin... Uh, u kent ons uit de rechtszaal, u weet precies wie we zijn... wij doen constantieus en goed ons werk... alleen kunnen we dat werk op die manier helemaal niet meer doen. En wij zien nu wat u verdient, dus wij denken we komen lekker bij u... want dan zitten we hoog en droog. Dat is kort gezegd de inhoud van de open sollicitatie. Ja, dat is natuurlijk, het heeft natuurlijk een, een, een wat grappige uh, toon... maar de ondertoon is natuurlijk wel heel serieus. Nou, Jeroen Gecoer... Um... De, de, is dit redelijk? Uh, om te vragen, als jullie op ons bezuinigen... bezuinigen dan ook op het tarief van de advocaat? Doe uh, is 48 euro van die 348 af. Is het iets voor jullie om uh, in de begrotingsbehandeling deze week in te brengen? Natuurlijk is het redelijk. Ja, twee kanten op redelijk hoor. We, we, we, we hebben toevallig afgelopen donderdag, of niet toevallig... want toen hebben we erover gedebatteerd, afgesproken dat we ook strafrechtadvocaten uh, tegemoetkomen. Omdat het wel heel draconisch was. Dus daar doen we wat aan. Maar aan de andere kant het is het natuurlijk heel terecht. Als je zegt, uh, overheid, kijk dan zelf eens. Of je wel uh, voldoende zuinig bent met je geld. Als jij zelf een advocaat inhuurt. Gaan dat Gaat te gebeuren? Ja, zeker. Want waar het betreft de hoeveelheid zaken, hè, Het wordt wel soms wat makkelijker gezegd. We hebben een advies van de landsadvocaat nodig. En dat advies, dat tikt inderdaad lekker aan. Uh, maar ook het uurtarief. Het is een concurrerende markt. We doen het nu altijd bij één kantoor. Nou. Ja. Misschien maar, maar, zijn er wel kantoren met dezelfde kwaliteit voor minder geld. Jij zegt, allebei gaat gebeuren. En daar gaat op bezuinigd worden. En die draconische maatregelen tegen de strafadvocaten... dat wordt ook teruggedraaid. Precies, ja. Nogmaals, maar, bedoel, gaat, dat, gaat, dat, gaat, dat gaat gebeuren in zoverre dat ik dat in ga brengen... Uh, dat dat ook wel wat zuiniger mag uh, waar het de landsadvocaat betreft. Ja. Hoeveel geld gaat er eigenlijk per jaar naar de landsadvocaat? Dat is het kantoor Pels Rijken en voor Fortuinen. Hoeveel geld daar jaarlijks heen gaat? Ik zou het niet weten. Vele ja. miljoenen. Maar hoeveel? Nee, het uh, staat mij bij zo'n 17,5 miljoen. Ja. Zo, dat is flink. Anton, heb jij de, de, de gezien die, de acties van de strafrechtadvocaten... het hele verhaal, heb jij gedacht, ze hebben gelijk... want de, de basis van onze rechtsstaat, het wordt heel snel gezegd... maar toch staat misschien inderdaad wel op het spel... als een aantal mensen gewoon niet meer verdedigd kan worden. Heb jij die, diezelfde, ja, datzelfde het, gevaar echt gezien? Ja, dat gevaar is er en het is overigens uh, wat breder... want het speelt niet alleen in de strafrechtadvocatuur... het speelt eigenlijk in de dat hele sociale advocatuur. Uh, ook in het vreemdelingenrecht speelt ja. het... En als ik dan inderdaad die, die sollicitatie lees en ik zie dat verschil in, in tarieven. Want dat is kennelijk alleen maar commercieel tarief. Dan denk je, ja, waarom moet dat dan allemaal commercieel tarief zijn? En moet de rechtshulp die dan aan de min wordt betaald, voor hele, hele andere bedragen, terwijl je wel dezelfde kwaliteit vereist. Dus dat verschil is zo enorm groot dat ik op zichzelf die sollicitatie wel heel prikkelend vind. En uh, dat moet toch aan denken zetten. En tot vragen aanleiding geven. En nou, ik begrijp en gelukkig ook in de Tweede Kamer. Want dat verschil ja. kan niet. Nee, nou we, nog heel eventjes, dan kan je door met Jeroen, want we, dan zijn we meteen al bij de justitiebegroting beland. Maar nog even zeggen dat deze open sollicitatie van de strafrechtadvocaten bij de Landsadvocaten in NRC Handelsblad te lezen is. En ook vanaf nu op onze site staat: vilavpero.nl. Jullie hadden nog een slaatje uit kunnen slaan. Aanbieden dat jullie voor twee derde doen: Landsadvocaat spelen? <lacht> ja, alleen de Landsadvocaat heeft nou net niet de zaken die wij uh, graag doen. Oké, okay, goed. Uh, de justitiebegroting dus. Nou, dit komt aan de orde, Jeroen Ricoer. Uh, het pakt er één belangrijk ding uit waar jullie, jij met name dan natuurlijk, vol, deze week op in gaat zetten. Ja, ik heb eigenlijk drie hoofdstukken die ik ga behandelen. Maar daar hebben we, nee, we geen tijd, voor. We geen tijd Picket, voor. Je mag er twee noemen en dan één ietsje uitdiepen. Nou, uh, ik ga zeggen waarom Rutte 2 niet Rutte 1 is. Mm -hmm. Het is een nieuw kabinet met dezelfde winstpersonen, maar wel met andere partners. De PVV is eruit, de PvdA is erin en dat maakt verschil. En twee, ik ga de rechtsstaat nog een keertje stevig aan de orde zetten. Drie, overigens privacy. Maar als ik er aan één mag uitdiepen, de rechtsstaat. De rechtsstaat, we hebben het net over gehad, is toegang tot de rechter. Dat is een element. Maar een ander element is wat mij betreft de tendens... dat je steeds meer ziet dat niet de daad vervolgd wordt door de overheid... maar dat de overheid de gedachte, de intentie... Strafbaar gaat stellen. Dat vind ik ontzettend zorgelijk. Heb je het voorbeeld. nu over die Syriëgangers met name? Je ziet, het, je ziet het bij Syriëgangers. Je ziet het ook bij. Daar heb ik zelf nog eens wat over gezegd. Over lokpubers. Mensen ja. die op internet bezig gaan. Uh, maar niet met kinderen. maar politieagenten tegenkomen. Die, die wil je strafbaar stellen, want je wil dat niet. Maar wat stel je nu eigenlijk strafbaar? Je ziet het bij strafbare uh, voorbereidingen. Je hebt de daad niet gepleegd. Maar wel de voorbereiding gedaan. Vooral waar het gaat over terroristische daden. Is een, uh, uh, ben je heel snel als strafbaar bezig. Terecht als je kijkt naar de vergelding of naar het voorkomen daarvan. Maar gevaarlijk als je kijkt naar de gedachte... dat een gedachte alleen nooit en ten strafbaar kan zijn. Maar hoe wil je daar in zo'n debat iets aan doen? Stel je dan een wetswijziging voor of zit het daar niet in? Zit het in de mentaliteit van, de, van dit kabinet, van deze bewindslieden? Ik... Stelt het aan de orde omdat het steeds vaker, niet alleen van het kabinet, maar uh, eigenlijk uh, maatschappij breed bijna, uh, zie ziet de tendens dat je denkt met het strafrecht lossen we het op? En wat lossen we dat op? Daden die nog niet gepleegd zijn. Ja, ja dat gaat niet lukken. Nee, maar waar gaat dat in zo'n debat heen? Meestal mondt dat uit in een motie waar je een uitspraak van de Kamer vraagt uh, ja. om het een of het ander te laten of te doen. Dit in dit geval ook? Dat zou heel goed kunnen. Het probleem is alleen een motie die een evidentie is. Want als je zegt, we willen de gedachten niet strafbaar stellen... zou de hele Kamer voor zijn. Maar het landt natuurlijk in individuele, concrete voorstellen... die we later in de Kamer krijgen. Dus als het nodig is, met een motie. Maar veel meer wil ik dit op de agenda zetten. Anton? Nou, ik ben er, uh, Vertrouwen in? Ja, nou, ik denk dat het, uh, dat, dat het dringend nodig is. Over het, het werkt steeds zo. Hè? En toen destijds die van de van de voorbereidingshandelingen werd al gezegd, van ja, als, je eenmaal, en dat is altijd, als je eenmaal de eerste stap neemt... dan heb je een grens overschreden. En die grens die wordt dan geleidelijk aan toch... hoewel dat dan ontkend wordt, maar die grens zie je steeds verschuiven. En de voorbeelden die net genoemd worden... zijn voorbeelden waarin dat, waarin dat gebeurt. En het zal zeker ook niet het laatste zijn. Maar zeg je dan nu het is te laat, eigenlijk, Jeroen? Was er eerder op ja, daar kan, daar kan hij niks aan doen. Nee, ja, nee, dat is altijd... Dan halen we Jeroen weg, maar het nee, is, maar dat is Dat is uh, het, hetzelfde speelt. Want uh, jammer dat de privacy nou niet aan de orde komt. Maar ook die, er is natuurlijk heel veel discussie ook over de privacy... Uh, rond het doorbreken van de, het medisch uh, uh, beroepsgeheim. He, ten behoeve van TBS-mensen. Uh, nou ja. Nou, dat is ook zo'n zo punt. Dan kun je zeggen, ja, het gaat maar om 30 of 40 gevallen per jaar. Dat is niet zoveel en, en het is maar een uitzondering. Maar de, de, het risico, en het is steeds wordt dat bewaardigd... als je daar eenmaal die, die stap gezet hebt... dan is er straks wel weer een ander voorbeeld. is dus met DNA is het, het destijds de zo gebeurd. Het gebeurt. Dus, dat gebeurt steeds, dus ik ben blij dat... Maar, maar het kan dus niet via emoties. Het zal dus echt waarzaamheid... ten aanzien van de concrete wetsvoorstellen moeten zijn... die daarop uh, op toezien. Ja, dat is natuurlijk... Het, het, het, het, het, het, het gaat over een intentie die strafbaar is... maar dit is ook weer een intentie van de overheid... waar je wat aan wil doen. Dat is natuurlijk het alle, allermoeilijkste. Maar, uh, oh, ja, van... ja, maar je moet het wel signaleren. Ja, he? ja, ja, op het moment dat je het, dat je het allemaal in kleine parties opgediend krijgt... Ja. dan zie je het niet. Ja. Marks maar, maar, van, van der Werf, als jij het voor het zeggen had... om uh, iets te bergen te brengen in deze begrotingsbehandelingen... op welk, op welk punt zou jij je richten? Nou, gelukkig heb ik er niet voor te zeggen. Maar om even terug te komen hierop... ik vind dat inderdaad een goed punt om eindelijk eens een keer aan de orde te stellen. Ik ben zelf nu nou, meer dan twintig jaar geleden afgestudeerd. En wij zijn nog opgevoed met het idee... De, de poging is de uiterste grens. Als je ergens met een bivakmuts en een wapen voor de deur staat... en je loopt dan weg, nou, dan ben je zo'n beetje strafbaar... Maar je ziet aan alle kanten zie je dat strafrecht uitdijen. Het is van een uiterst middel is het een, een regelend mechanisme geworden... in een samenleving waarin iedereen op zijn eigen eilandje zit... en iedereen graag zo vroeg mogelijk de ander wil controleren. En bij voorkeur moet de overheid dat doen. Dan wordt Via het strafrecht wordt er een enorme invloed uitgeoefend... op wat mensen denken en misschien wel eens zouden kunnen gaan doen. Maar dit is wel een discussie die je denk ik niet in twintig jaar beslecht. Nee... Nee, en het is ook de vraag of je bij een begrotingsbehandeling daar iets mee kan. Je kan het signaleren, zoals Jeroen zegt, uiteraard. Maar wat bereik je nou in zo'n debat... dat, dat zo'n kabinet of zo'n bewindsman een, een draai maakt? Als je dat aan mij vraagt, uh, dan zeg ik heel ja, duidelijk... Dat jullie alle drie eigenlijk. Nou ja, uh, mijn antwoord zou zijn... Uh, een begrotingsbehandeling is een kijk op... wat gaan we nou het komende jaar doen. Hmm. Uh, daar zit er geld bij, naar begroting, maar eigenlijk is het meer een beleidsverantwoording. Ja. Uh, dit is zo'n punt wat in een heel aantal voorstellen het komende jaar aan de orde komt. Op allemaal op verschillende manier. Maar de achterliggende gedachte is dat we als overheid steeds meer de gedachten strafbaar gaan stellen. gaan jullie dan ook tegen die voorstellen stemmen? Die er dan op grond daarvan in de Kamer komen? Op het moment dat ze die grens overschrijden... dan zullen we of de voorstellen zo aanpassen dat de grens weer, uh, weer goed ligt... of we gaan tegenstemmen. Ja, duidelijk. Mm. Nou, dat is duidelijk. Okay. We gaan niet de zin zeggen, daar gaan we ja aan houden, want dat spreekt voor zich. Juist en... Uh... Ja, um, goed. Dit weekend stond er een heel aardig stuk in de Volkskrant... geschreven door universitair docent Suzanne van der A. En dat signaleerde iets waarvan ik helemaal niet wist dat dat zo was... Nee. maar dat was wel buitengewoon merkwaardig. Diefstal binnen het huwelijk en geregistreerd partnerschap... is niet te vervolgen. En dat komt door een wet uit 1886, artikel 316, lid 1... voor de liefhebber, het wetboek van strafrecht. En zij pleit er uiteraard voor om daar wat aan te doen... want dat is een beetje curieus, een beetje mal in deze tijd... Maris van der Weg begrijp jij mij in onze verbazing... dat dat nog steeds in het wetboek staat? Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik weet nog wel een paar artikelen waar jullie over zouden verbazen. Ah. Alleen die wet is dan niet helemaal uit 1886. Want de laatste wijziging was in 1997. Hm. Toen is het geregistreerd partnerschap daaraan uh, aan oh, toegevoegd. Okay. En het is nu eenmaal zo dat in de hele wetgeving... Even, toen is het geregistreerd partnerschap toegevoegd aan dit artikel. Aan... Dus ook binnen het geregistreerd partnerschap ja. is, is het niet strafbaar. Is het niet, is het niet vervolgbaar. Nee, dus, ze kwamen niet tegen... dus op dat moment in 97 hebben ze niet gezegd... Hè, staat mal. dat artikel er nog in weg ermee? Nee, is het sterker nee ze, nog, hebben... ze hebben het uitgebreid. Ja. En dat komt omdat even... het, het, het systeem van, van, van huwelijk... En, en nu dus ook geregistreerd partnerschap... heeft een, op allerlei rechtsterreinen een, een, een uitzonderingspositie. En qua huwelijksvermogensrecht, uh, op, allerlei, op allerlei terreinen. En daar hoort dit ook bij. Maar wat is de achterliggende gedachte? De achterliggende gedachte is dat de wetgever wil... dat mensen binnen een door de overheid erkende intieme relatie... dus niet in die, al die andere samenlevingsvormen... maar alleen huwelijk en geregistreerd partnerschap... de overheid wil dat je binnen zo'n relatie... Uh, zelf verantwoordelijk bent voor het oplossen van problemen. Ja, maar Jeroen, uh, verkrachting binnen het huwelijk... is toch wel strafbaar inmiddels? Gelukkig wel. Ja, Was ook ja. niet vanaf het begin, hè? Uh, maar inmiddels ja, al een hele waarom? poos. Uh, overigens, je snapt het ook wel weer wel. Je wil als overheid niet te veel in de privéruimte van burgers treden. En de huwelijk is er wel een heel erge privéruimte. Bovendien, de meeste mensen huwden op gemeenschap van goederen. Dat betekent dat wat je had voor het belangrijkste deel samen was. En dan is het een beetje stelen van jezelf. Maar dan in kan het geen stelen zijn. Kun je ook betogen dan? Nou ja, dat is ook wat betoogd is. Oh, uh, ja. Ja. En uh, natuurlijk wat, wat meespeelde. Want dit heeft natuurlijk ook alles te maken met... Uh, dat voorstel van, ik geloof, van Magda Bernsen... en van, of in elk geval ook gesteund door de Partij van de Arbeid... om die huwelijkse voorwaarden als norm te nemen... en niet meer de gemeenschap van goederen. Gemeenschap van goederen. Maar het heeft natuurlijk al heel lang heeft het ook heel erg meegespeeld... in de afhankelijkheidspositie die je kweekt binnen zo'n huwelijk. Als de man of de vrouw, dat kan natuurlijk ook... Uh, al het geld en wat er ook maar is van die partner steelt... en zich vervolgens enorm misdraagt binnen dat huwelijk... maakt het dat de partner die niks mee heeft geen kant op kon. Anton? Nee, maar dat, is, oh, dat, was, dat was natuurlijk ook de situatie toen... Kijk, het dateert uit 1886. Hè, de, en, en Inderdaad, je kunt er wel meer van die artikelen vinden. Als je het wetboek helemaal zou doorpluizen... dan vind je nog een aantal van die relicten... die passen niet meer in de tijdgeest van nu. Dus dat ontwikkelt zich ook. Maar het wordt vaak niet ontdekt. Nu, doordat door het vermogensrecht, het huwelijksvermogensrecht ook aan het veranderen is... ook andere voorstellen, zie je ineens dat zo'n artikel... ook ineens weer, weer bovenkomt. De positie van de vrouw is ook pas over zijn laatste... 20, 25, 30 jaar veranderd. Ja. Daarvoor was die ongeschiktheid. Tot 1958 was de vrouw niet handelingsbekwaam. Dus er zijn allemaal van die elementen die, die, die bepaalden dat dat huwelijk. had een bepaald. Ja, ook in de ogen van de wetgever, een bepaald beeld. En dat, dat, daar passen ja. het binnen. Maar, Jeroen, daar nou was er toch iets raars aan de hand. We hadden het daar zo pas over dat uh, uh, er, een, er een einde aan moet komen. Om om dat strafrecht uit te laten dijen... om dat op terreinen zich, euh, zich te laten begeven waar het niet hoort... namelijk de intentie van iemand. Maar, en het was ook zo dat de overheid niet op het terrein... van intieme relaties moest gaan komen. En nu maak je de omgekeerde beweging door te zeggen... ja, nu, nu moet je eigenlijk wel de overheid de gelegenheid geven... om zich in die intieme relatie te gaan storten. Dus eigenlijk een beetje een omgekeerde beweging... van waar we het er zo pas over hadden. En waar we het zo pas over hadden, is dat je, dat je alleen de daad strafbaar moet stellen. En op het moment dat je steelt van je maar het, echtgenoot, ja. dan is er echt een daad. Ja, ja maar het gaat, dus gaat er mij om dat je het strafrecht al of niet toelaat in gebieden die niet echt met een, straf, ja. een, met een strafbaar feit te maken hebben. Maar, ja, maar, maar ik denk dat de enige relatie er dan ook niet zo erg mee is, eerlijk gezegd. En kijk maar eens naar het programma uh, Opgelicht. Daar zie je dus een aantal van die voorbeelden waarbij uh, partners of voormalige partners elkaar dus gigantisch hebben opgelicht. Dus ik denk dat er inderdaad ook een tijd is, of tijd gekomen is... om niet alleen maar die innige relatie... maar ook de andere elementen toch, uh, toch mee te nemen. Ja, nou, als zelfs jij dat vindt, dan uh, moet het maar zo doen. Ik wilde toch nog eventjes naar Sint Maarten... Uh, dat voorloopt op Nederland als het gaat om bepaalde dingen in het recht. Het Constitutioneel Hof van Sint Maarten heeft gezegd... dat mensen die een levenslange gevangenisstraf ondergaan gratie moeten kunnen krijgen als hun verblijf in de cel geen strafrechtelijk doel meer dient. Anton, we hebben het hier ja. niet zo lang geleden uitgebreid gehad over levenslang in Nederland. Het feit dat er geen gratie uh, wordt gegeven, dat er geen uitzicht is op ooit terugkeer... hoe onmenselijk dat is, dat dat ook niet mag. En Sint Maarten komt nu zegt, uh, wij lopen voorop... Wij nou, gaan die doen. Ja, nou, binnen het, binnen het Koninkrijk is Nederland inmiddels het enige land... wat alleen nog maar de gratie heeft. Uh, Sint Maarten heeft dezelfde regeling als Nederland. En daar is dat arrest van, uh, van het Europees Hof van een paar maanden geleden... Uh, aanleiding gegeven voor het constitutioneel hof in, in Sint Maarten... om te zeggen, onze praktijk van de gratie uh, is niet meer verenigbaar met artikel 3 van het Europees Verdrag. Zie de uitspraak van het Hof. Dus zij hebben geluisterd naar het Hof in Nederland niet? Ja, en de, en de vraag is nu... Van welke consequenties moet die uitspraak van het hof ook voor Nederland hebben? En uh, mijn uh, linkerbuurman ja? heeft daar ja. vragen over gesteld. Uh, en, uh, de wat minister... heb jij gevraagd, Jeroen? Namelijk dat. Wat voor consequenties? Heeft Precies, dit ja? heeft u ge ja. geluisterd. En voldoet het Nederlandse systeem wel. En maar het is het is eigenlijk wel relevant wat dat hof op Sint Maarten zegt? Want Europees recht gaat toch boven Nederlands recht? We moeten toch sowieso de zaken nou, maar aanpassen? Zo makkelijk is het nooit. Hè? Want het Europese maar hof het... zegt niet... Uh, Nederland moet nu de zaken aanpassen. Het Europese Hof heeft gezegd: er moet een mogelijkheid zijn om weer terug te keren in de samenleving. Ja, maar die mogelijkheid en dan, moet en dat is interessant. En uh, die mogelijkheid moet er al zijn op het moment dat, het, uh, dat de straf opgelegd wordt. Mm -hmm. En dat betekent dus ook dat er voorzieningen moeten worden getroffen. Ja. En daar gaat het antwoord. Ja, en dat... daar gaat het antwoord van de, van de minister aan de heer Koer ...voorkomen aan voorbij. Mm -hmm. Want daar wordt het nou, hele element Coer, van resocialisatie... Re re re re re re re nee, op er op wordt echt selectief, selectief, is dat van ons gelezen... Mm -hmm. ja. ...dat die, die, die, die resocialisatiedoelstelling... ...waar het Hof echt de primaire uh, rol bij legt... ...die wordt helemaal van ja. er wordt gezegd... ...nee, net als uh, uh, voorheen, daar hoeven niks aan te doen... Want we hebben de gratie en uh, men kan altijd wel een keer gratie uh, aanvragen. Maar dat is niet wat het hof wil, want dat was in Engeland ook. En Engeland is ervoor uh, ja, okay, veroordeeld. Het... Even nog heel, heel, heel kort, he. Jeroen. Wat is dwingend daar? De uitspraak van dat hof in, op Sint Maarten of, die, of dat, die Europese uitspraak? De Europese uitspraak. Ook ja. Sint Maarten is gehouden aan het EVRM. Dus die ja. hebben gekeken juist naar Europa. Ja, en die zou... Europese uitspraak die moeten we handhaven. Dat gaat om een reëel zicht... Hoe je dat precies regelt, dat zeggen ze niet. Dat Op terugkeer in de zelf. samenleving. Reel, nou ja, of in ieder geval helemaal aan het eind. Het ja. gaat wel om de allererste gevallen. Maar ook die kan je niet zeggen. Tot aan je dood zit je uh, achter de tralies zonder enig perspectief. Veel werk aan de winkel, meneer Koer. Hartelijk bedankt. Anton van Kanthout ook bedankt. En Marnix van der Werven bedankt. En succes met de open sollicitatie bij de landsadvocaat. Rick van der Westerlaken gaat zo meteen het Radio 1 Journaal presenteren. Klopt. Ja, we gaan het natuurlijk hebben over de inzamelingsactie voor de Filipijnen. Giro 555. Um, we praten over topmanschap die weg is bij de Rabobank. Nou. En we gaan natuurlijk ook nog even kijken naar Fukushima in Japan. Waar een schoonmaakoperatie schoonmaakoperaties begonnen. Er moeten brandstofstaven worden verwijderd. We praten okay. over met deskundigen. Dat Heel is zo meteen het radio 1 journaal. Fijn. Dit is Radio 1. Eerst luisteren wij naar het NOS Journaal, naar Doral Megens. Rusland laat een vrouw vrij die meevoer op het Greenpeace-schip The Arctic Sunrise. Het is een Russische arts. De rechter in Sint-Petersburg heeft bepaald dat ze moet worden vrijgelaten. Volgens de eerste berichten komt de Russiën op borgtocht vrij. De kans bestaat dat ze alsnog wordt vervolgd. Eerder vandaag bepaalde een andere rechter dat een Australische Greenpeace-activist nog drie maanden blijft vastzitten. De twee Nederlanders die komen woensdag voor de rechter. Verwachting is dat ook zij voorlopig niet vrijkomen. Donderdag vertrekt vanuit Eindhoven een tweede vlucht met hulpgoederen naar het Filipijnse eiland Cebu. Dat heeft de chef noodhulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het vliegtuig brengt medische apparatuur, medicijnen en drinkwater. En als er nog ruimte is in het toestel worden ook aggregaten naar het rampgebied gestuurd. Minister Ploemen heeft in Birma vandaag gesproken met politica en Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi. Het gesprek ging over economie en politiek. Ook opende Ploemen in Rangoon een handelskantoor voor hulp aan bedrijven die willen investeren in Birma. De meeste regering ontwikkelt een open en marktgerichte economie... en zoekt buitenlandse investeerders. Nederland kan daarbij kennis bieden, zij ploemen. Sipco Schat stapt per direct op als bestuurder bij de Rabobank. Hij vertrekt op last van de raad van commissarissen. Volgens de bank is er bij de lokale Rabobanken... niet genoeg draagvlak voor het aanblijven van Schat. Hij was verantwoordelijk voor de afdeling... waar de fraude met de zogenoemde Libor en Euribor rentetarieven plaatsvond. Daarvoor kreeg de bank vorige maand een boete van 774 miljoen euro. En topman Piet Moerland besloot toen al meteen dat hij opstapt. En de spelers van het Nederlands elftal doneren 50.000 euro aan Giro 555... voor de slachtoffers van de tyfoon op de Filipijnen. Reserve aanvoerder Kevin Strootman maakt de gif namens de spelersgroep van Oranje bekend. Net zoals iedereen zijn wij heel erg geschrokken van wat er is gebeurd. Levens zijn verwoest, huizen vernietigd, het hele land ligt in puil, puin. En daarom leveren wij graag een bijdrage aan de inzamelingsactie, zei Strootman. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie krijgt u van Wijnlands Avondspits verloopt tot nu toe zonder al te veel opvallende zaken. Er staan nu 16 files bij elkaar, ruim 50 kilometer. Wel loopt het flink vast bij Gouda door twee problemen. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat na een aanrijding bij Gouda... 3 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En op de A20 vanuit Hoek van Holland loopt het daar dan ook vast... maar in die file is een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat 7 kilometer... de linkerrijstrook is dicht. Met de slimme Nefit Trendline HR-ketel bent u klaar voor de toekomst. U bespaart direct op uw energierekening. Kies nu voor de topketel van Nefit en vraag uw nevendealer dealer naar de actieaanbieding. Nefit houdt Nederland warm. De beelden van door de orkaan op de Filipijnen getroffen kinderen raken ons diep. Wat kunnen we voor hen doen? Adoptie is misschien een mogelijkheid. Maar wat zijn eigenlijk de gevolgen van adoptie in het verdere leven? Daarover een gesprek in Schepper en Co aan tafel. Rond 5 uur op Nederland 2 bij de NCV. So Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl slash easy. Het NOS Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemiddag. In Parijs is alarm geslagen na twee schietincidenten vandaag. Wat is daar aan de hand? En het is een riskante schoonmaakoperatie... die in de zwaar beschadigde kerncentrale van Fukushima in Japan... er moeten brandstofstaven worden verwijderd. We praten met onze correspondent daar en een deskundige. En al de hele dag zamelt Nederland geld in... voor de slachtoffers van de orkaan Haiyan op de Filipijnen. En het middelpunt van alle actie is vandaag het Centrum voor Beeld en Geluid in Hilversum. En verslaggever Jozefien Trehi is daar al de hele middag. Jozefien, hoe is het daar? Ja, druk. Steeds drukker. Het waren vanmiddag vooral uh, schoolklassen hè, die je hier zag. En kinderen die uh, met een potje met geld kwamen. Maar uh, net was, stond ik nog eventjes bij de uh, balie En daar kwam dan een matrassenfabrikant met 1000 euro. En die uh, kondigde ook aan vanaf nu uh, elk verkocht bed nog 100 euro te doneren tot zaterdag. Dus het loopt wel. En ik ben eventjes bij het uh, belpanel gaan zitten. Naast Ans Marcus, kunstenares. Ja, goedemiddag. Wordt flink gebeld. Er wordt aan de lopende band gebeld. Achter mij, voor mij, bij mij ook. Wat voor mensen? Ja, van een hele lieve bijstandsmoeder die zegt, ja, ik, ik heb het eigenlijk niet zo breed, maar ik geef toch 10 euro. Tot uh, een, een, een klein kind die samen met haar oma belde en 10 euro van haar eigen rekening had uh, afgehaald. En uh, ja, tot, tot zakenmensen, 500 euro. Ik bedoel, het gaat echt alle kanten uit. En als u dan een telefoon krijgt, is dan, oh, een bekende Nederlander? Nou, ik begin niet te zeggen met Hans uh, Marcus, want dat zegt heel... Kijk, als je naar André van Duin aan de lijn krijgt of zo, dat is veel leuker. Maar Hans is niet zo, uh, niet zo belangrijk. Maar soms vragen ze aan het eind, met wie heb ik nu gesproken? Ja, dan kan ik helaas niet André van Duin zeggen. <laughs> Heeft u dit wel eens vaker gedaan, zo'n zo belpanel? Ja, als ik kan helpen, dan help ik graag mee. En uh, ja, alle kleine beetjes helpen. Hè? Dus... Je moet je toch van je goede kant laten zien. en Meestal geef ik wat werk. Dan, dan kan ik gewoon thuis mijn werk geven. En dat gaat dan naar veilingen. Dit is een hele andere iets. Maar ook, uh, ook, ook, ook goed om te doen. En deze ramp, op welke manier voelt zich betrokken bij die ramp in de Filipijnen? Nou ja, als je die beelden ziet... dan, dan daar kun je niets aan doen dat, dat, dat overrompelt. Dat, dat komt binnen. Dan denk je, jeetje, wat hebben we het hier goed. Hè? Ondanks dat we allemaal toch heel graag klagen... Um, ja, nee, dan vind ik wel dat we op alle manieren moeten proberen om zoveel mogelijk te doen. Misschien moeten we weer even de rode lampjes branden. Ja, ik ga, ik ga even aan de gang. Uh, he? Allemaal geld. Gaat hij gelijk? <laughs> ja. Luister even mee. Ja. Oh, oh. Goedemiddag, televisie, televisieactie Giro 555 met Hans Marcus, spreekt u? Dag mevrouw, goedemiddag. Ik kan u heel slecht horen. Nou, Rick, ik ga hier even door met bellen. Ik in de gaten houden. Na vijf meer vanuit Beeld en Geluid. Dankjewel, Josephine Trei vanuit Beeld en Geluid. Ja. ja, dat is dus de inzameling hier voor de situatie op de Filipijnen gaan we naar verslaggever Matthijs van de Wiel. Matthijs, uh, ja, we horen uh, op dit moment dat het uh, bij jullie uh, uh, nogal regent. Wat doet dat met de mensen daar op dit moment? Ja, dat is lastig als je geen dak meer hebt. Hè? Ja. Um, overigens, die regen die is er iedere dag wel. Dat duurt dan een uur. Dat is echt zo'n tropische regenbui. blijft warm. Een uur later uh, is het weer mooi weer. En dan uh, ben je weer droog. Maar als je geen huis meer hebt, of als je dak helemaal kapot is. en je probeert je spullen en de kinderen die slapen droog te houden. dat is erg lastig. <lacht> dat kun je je voorstellen. Zoals ja. nu: het is nacht. En zojuist was er dus weer zo'n bui. De afgelopen dagen heb ik wel gezien dat mensen begonnen zijn met proberen in ieder geval die, duiz die huizen te. Tijdelijk dicht te maken. Dat is helaas. Bij de uitgedeeld oh. ergens, waar mensen dan het dak mee uh, bespannen hebben. Je viel even weg, Matthijs, daarom weet je niet verstaan, Rick. Jawel, je bent nu weer te horen. Ja. Eh. Goed zo, de zeltjes had ik het over, die dus over de daken worden gespannen om te schuilen tegen die regen. En vanochtend was er een vrachtwagen met Nederlandse hulpgoederen die aankwam in de havenstad Ormok. werd uitgeladen om die zeltjes zo snel mogelijk over de dorpen te verdelen. Dus de Nederlandse zeltjes zijn aangekomen. En ja, het lijkt iets heel kleins, maar dat is echt heel belangrijk voor die mensen. Om in ieder geval tijdelijk eventjes die spullen die ze dan hebben kunnen redden droog te kunnen houden. Dat het niet voor niks is geweest. Dus dat helpt dan enorm. Ja. Nu uh, komen er steeds meer hulpverleners, ook steeds meer helikopters uh, met hulpgoederen. Uh, zie je dat het wat uitmaakt? Ja, uh, natuurlijk brengen ze heel veel spullen. En het zijn er ongelooflijk veel. Het wemelt er zelfs van, moet ik zeggen. Hulpverleners, allemaal zeer goed bedoeld. Ik moet er eerlijk bij zeggen dat ik me soms afvraag wat ze nou precies doen en of ze wel op de goede plek zijn. Die komen dan helemaal geëquipeerd als een team uit een land. En ik vraag me dan ook soms af wie coördineert dit nou en is dit nu het belangrijkste op dit moment. Maar goed, het, het is allemaal goed bedoeld en het zal ongetwijfeld allemaal wel ergens goed terechtkomen. Die hulpgoederen die zijn er heus wel hoor. Die, die zie je in de stad aankomen met vrachtwagens hier in uh, Tacloban vanaf de luchthaven en vanaf de boten. Met vrachtwagens worden ze opgeslagen in een groot depot en daarna later weer verdeeld uit alle hoeken van de wereld. Die zijn er, helikopters. Ja, voortdurend vliegen die over je heen. Ook lege vliegtuigen, enorm druk luchtverkeer. Soms te druk ook. Een paar dagen geleden had je zo'n lege helikopter die dan rondjes cirkelde boven de stad en... Er liggen, dat was een beetje vervelend, lastig, gevaarlijk zelfs, allemaal losse stukken van die golfplaten, dakbedekking, die liggen, dat hangt daar dan tussen de kabels in de bomen en op de daken. Dat is dan losgeschoten door de, door de wind. Dan vliegt er zo'n helikopter te laag over, waardoor die platen alsnog naar beneden komen zeilen. Dan wordt het echt gevaarlijk, want als je daaronder staat. Ja. ...dan kun je alsnog uh, ernstig draaien of alsnog omkomen... Ja. ...een dagen na de ramp. Nou ben jij een week al op de Filipijnen. Hè? Wat, wat heb je in die week zien veranderen? Nou toch een omslag... ...dat de eerste dagen er eigenlijk niks gebeurde. Er was toen nog heel weinig. Hè. Je had het idee van... nou, ...mensen zijn nog bezig om dit eiland te bereiken. Weinig hulpverlening. Eigenlijk helemaal geen reparaties. Je, je vroeg je ook af, ja, ...wie gaat waarmee beginnen in deze ongelofelijke puinhoop... En toen opeens verschenen daar de teams. Mannen met uh, oranje hesjes die met motorzagen de wegen gingen vrijmaken. En mannen met oranje polo's van het elektriciteitsbedrijf... die heel voortvarend begonnen met nieuwe elektriciteitspalen neer te zetten. Heel belangrijk om die stroom dus weer te herstellen. Ja, uh, opeens kwam dat tot leven. Niet alleen aan de kant van de hulpverlening, maar ook van de bewoners die hier gebleven zijn die aan het timmeren gingen, bezig gingen met die zeltjes en met golfplaten... Om, om die huisjes te repareren als het kon... of om als het helemaal niet te redden is het huis in ieder geval... een tijdelijk onderkomen te bouwen. Matthijs van de Wiel, vanaf de Filipijnen, dank je wel. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Tien over half vijf is het. Ja, een grote scheepse politieoperatie in Parijs na twee schietincidenten. Vanochtend opende een man het vuur bij de krant Liberation. En enkele uren daarna werd er geschoten in het zakendistrict La Défense. Vermoedelijk door dezelfde man, correspondent Ron Linker. Wat, wat is er aan de hand? Het is een verwarrende situatie vandaag in Parijs. Het begon inderdaad om kwart over tien vanochtend bij die krant Liberation. Een man ging de lobby in, schoot met een jachtgeweer op een fotograaf... die daar net op zijn eerste dag begon... Nou, die, die fotograaf die, die, die raakte zwaar gewond. Vervolgens twee uur daarna opnieuw geschoten, ditmaal bij een bank in het zakendistrict La Défense. Niemand raakte erbij gewond, wat, er, wat ruiten zijn gebarsten. En wat er daarna is gebeurd, is, is onduidelijk. Een automobilist heeft zich vanmiddag gemeld bij de politie. Gezegd dat hij gedwongen werd om een man af te zetten bij de Champs-Élysées... Uh, het is niet bevestigd of het gaat om de schutter, maar daar denkt de politie wel aan. Want daar is de politie nu aan het zoeken. Daar is op dit moment een ware klopjacht aan de gang. Ja, en is duidelijk uh, wie de dader is en waarom hij geschoten heeft bij Liberation? We hebben nog geen uh, identiteit van de man. Er is alleen een beschrijving op basis van de ooggetuigen. Het is een, het is een blanke man van ongeveer 40 jaar oud. Een lange grote gestalte. Maar wat zijn motieven kunnen zijn geweest daarover tasten we in het duister. Hij heeft namelijk ook niets gezegd. Hij zweeg. En opende het vuur. Liberation was een linkse krant. Maar of dat de reden is geweest, dat weten we niet. Het feit is wel dat, dat vermoedelijk dezelfde man afgelopen vrijdag al in de lobby van een ander uh, journalistiek medium hier in Parijs. daarna binnen ging en journalisten heeft bedreigd. Toen heeft hij niet geschoten. Hij liet wel twee patronen achter om te laten zien dat het een menis was. Ja, uh, en hebben de mediaorganisaties, uh, andere mediaorganisaties al gereageerd op dit tweede incident. En... Kun je je voorstellen, die, die van het gebouw zag er vanochtend uit als een scène uit een oorlogsfilm, zeiden ze. Uh, ook van andere collega's hier in de stad komen steunbetuigingen binnen. En minister Vals van binnenlandse Zaken, uh, die heeft extra bewaking laten posteren bij de grote mediaorganisaties hier in Parijs. Het is in korte tijd de tweede keer, Rick, dat uh, de Franse journalistiek een harde klap te verwerken krijgt. Je herinnert je nog, uh, begin november zijn in Mali twee Franse journalisten vermoord. Vandaag een fotograaf in Parijs neergeschoten en ernstig gewond geraakt. Het is een, een droevige tijd, zei de redactiechef van Liberation. Ron Linker vanuit Parijs. En onze excuses voor het af en toe wegvallen van het geluid. We gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan zit er. De avondspits die verloopt tot nu toe zonder al te veel opvallende zaken. Wel zien we het vastlopen bij Gouda. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A20 vanuit Rotterdam. Er staat voor moordrecht inmiddels 8 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Goed, we gaan verder met een ander onderwerp. De Rabobank. De fraude met de rente daar bij de Rabobank eist een nieuw slachtoffer. Topman Sipko Schat stapt op... omdat de lokale banken vinden dat Schat niet te handhaven was. Hij was de man onder wiens verantwoordelijkheid... de Libor Affaire afspeelde. De manipulatie door een dertigtal handelaren met de rente... leverde de Rabobank onlangs een boete op van 774 miljoen euro... en het vertrek van topman Piet Moerland. Een bank in een turbulente periode, laten we dat maar zeggen. Arnoud Boot, kenner van banken en de financiële sector. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Bent u verrast door het vertrek van Schat? Nee, ik ben niet, ik ben niet verrast. Uh, iedereen, uh, iedereen wist dat het zijn positie buitengewoon, uh, buitengewoon moeilijk was. Uh, hij was degene die ook binnen het Rabo, de Rabo het gezicht is... van het internationaal bedrijf. En in het internationaal bedrijf is dit gebeurd... Ja, Nou zei hij wel, uh, toen Moerland opstapte, dat, uh, dat hij zelf uh, de steun had van de commissaris en de toezichthouders. Uh, en nu is hij alsnog uh, vertrokken, had, hadden ze hem niet gewoon meteen moeten wegsturen eigenlijk? Ja, dat is, kijk, dat is, een, dat is een moeilijk punt. Uh, het probleem met uh, Zipko schat was dat uh, de aangesloten banken, hè, dus de organisatie, de Rabo-organisatie... ...en wees het vertrouwen en hebben opgezegd. De aangesloten banken staan ook altijd al in een wat moeilijke positie... ...ten opzichte van het internationaal bedrijf van de Rabo. De lokale banken hebben daar niet zoveel mee. Dus op het moment dat er dan iets echt verkeerd gaat in het internationaal bedrijf... ...dan verliezen de aangesloten banken het vertrouwen... ...en dan heeft een topman geen keuze maar op te stappen. Hmm. Het is, kijk, het is niet eerder gebeurd uh, door Raad van Commissarissen en uh, door uh, de Nederlandse Bank. Ik denk uit het oogpunt van continuïteit. Men wilde niet dat alle bestuurders tegelijk zouden opstappen. Want dat is dus nu wel bijna gebeurd. Uh, een, een, een bijna complete topweg, begrijp ik. Ja, dat klopt. En het, het, het, erge is, het erge is dat dit komt op, uh, op bestuursprikkelen die binnen de RABO al uh, wat langer spelen. Dus er zijn al meer uh, slachtoffers gevallen in, uh, in, in het hoogste bestuursorgaan van de Rabo. En dat geeft geweldige onzekerheid uh, binnen de RABO-organisatie. Men heeft men hoopt uh, dat men iets tijd gewonnen heeft. Ik, dat is de enige verklaring die ik heb voor ja. het uh, nu pas wegsturen van Siphus Schat en niet eerder. En dat men die tussentijd gebruikt heeft om een paar kandidaten. Uh, op te sporen voor, uh, voor de hoofddirectie. Want in totaal hè, zijn vier van de zes bestuurders weggegaan binnen een jaar. Hoe schadelijk is dat nou voor zo'n organisatie als de Rabobank? Nou ja, kijk, op het moment dat men morgen uh, met een konijn uit de hoge hoed komt... een persoon die boven elke twijfel is verheven... Het, het grote vertrouwen heeft van de Rabo-organisatie... en dus ook vertrouwen heeft van al die aangesloten banken... die eigenlijk tezamen bepalen hoe de Rabo opereert... op het moment dat men die persoon morgen uit de hoge hoed zou toveren... Dan kan, de Rabo, eh, dan kan de Rabo zich snel herpakken. Maar men zit nu in een tegenovergestelde situatie. En een tegenovergestelde situatie is dat de Rabo elke keer achter de feiten aanloopt. En door achter de feiten aan te lopen... vergroot je de onrust binnen de organisatie. Je geeft allerlei ook populisten aan de buitenkant de gelegenheid om te zeggen... nou, al die banken zijn één pot nat. En zie je, de Rabo zit nu in dezelfde hoek als, als al die andere banken. Het zijn allemaal graaiers, het is allemaal niks. Dus in die discussie heeft de Rabo nu het initiatief verloren. En dat moet ze heel snel herpakken om het vertrouwen van de organisatie terug te winnen. Want denkt u dat dit ook een, ja, een, een gevolg gaat hebben voor bijvoorbeeld klanten die weglopen? Nou... Het, het, het, het gekke is, op het moment dat de Rabo morgen met die persoon zou komen, die het vertrouwen heeft van de organisatie en boven elke twijfel verheven is, mm -hmm. dan is het voor iedereen weer meteen duidelijk dat de Rabo-organisatie, dat een andere bank is, dat dat een coöperatieve mm -hmm. bank is, en dat het een bank is die uiteindelijk haar kracht ontleent aan het lokale bankieren. Maar wat denkt u, ja. gaat dat morgen gebeuren, die konijn uit Hooghoed? Nou, het zal morgen het zal verrassen als dat morgen is. Maar het zal wel, eh, neem ik aan, op hele korte termijn zijn. Omdat de Rabo op dit moment geen zichtbare persoon naar buiten heeft die het vertrouwen kan uitstralen wat de organisatie, organisatie nodig heeft. We gaan het in de gaten houden. Arnold Boot, dank u wel, kenner van banken en de financiële sector. En daarmee is het op dit moment 13 minuten voor vijf. In de Japanse kerncentrale Fukushima is vandaag begonnen met het weghalen van de radioactieve kernstaven. Een grote operatie die niet zonder risico is. We gaan naar correspondent Kjell Duits. Hoe verloopt de operatie daar? Nou, het was vandaag een hele belangrijke en ook een goede dag. Het is de allereerste stap in de ontmanteling van de kerncentrale. Een heel lang proces van zo'n... 30 tot 40 jaar. En om een beetje achtergrondinformatie te geven... van de vier reactoren die getroffen zijn door de tsunami... lag er toevallig eentje stil voor onderhoud. Daarom lagen de 1500 brandstofstaven in een bad boven het gebouw. Maar dat was zwaar beschadigd, dus die staven leverden gevaar op. Nou, vandaag is het eindelijk gelukt om te beginnen met het verwijderen van die staven. En de eerste vier van die 1500 die zijn in een vat gestapt, gestopt... In dat vat, daar gaan zo'n totaal zo'n 22 van die staven in. En daarna wordt het vat uit het gebouw verwijderd. Eh, dat zal waarschijnlijk eh, na morgen beginnen. Eén eh, vat dat neemt ongeveer een week in beslag. En daarna worden die vaten op een veiligere plaats opgeslagen. De hele operatie die duurt het ongeveer volgend jaar, eind volgend jaar ja, dat waren dan de kernstaven. Maar de centrale is natuurlijk ook de laatste tijd weer opnieuw in het nieuws gekomen vanwege andere problemen. Kun je die nog even kort schetsen voor ons? Ja, en we hebben natuurlijk steeds die lekkages gehad van besmet water. En die vonden voornamelijk plaats bij zo'n duizend opslachtings van besmet water. Maar er zijn inmiddels verschillende maatregelen genomen om nieuwe lekken tegen te gaan. Maar niet alle maatregelen die zijn nog aangebracht. Dus het duurt nog enige maanden voordat die ingrepen allemaal klaar zijn. Dan hebben we het probleem van besmet grondwater, dat de zee lekt, En dat vindt nog steeds plaats. Um, maar het ziet er op het ogenblik naar uit dat uh, TEPCO gaat besluiten om een muur van bevroren grond uh, om de centrale heen te bouwen. Uh, maar dat is een hele dure en moeilijke operatie waar veel tijd nodig is. Dus dat gaat tenminste tot en met volgend jaar duren. En verder is er natuurlijk toch altijd het probleem van de gesmolten brandstof. En dat gaat heel lang duren voordat het opgelost kan worden. Op het ogenblik bestaat daar zelfs nog niet de technologie voor om dat te verwijderen. Hoe kijken de Japanners hier nou naar? Er is nog altijd heel weinig vertrouwen in TEPCO en de overheid. En de meerderheid van de Japanners wil dat Japan geen kernenergie meer gaat gebruiken. Op het ogenblik liggen overigens ook alle kerncentrales in Japan stil. De laatste kerncentrales werden eerder dit jaar stilgelegd voor onderhoud. En het ziet er voorlopig niet naar uit dat het gaat lukken om een kerncentrale weer aan de gang te krijgen. Kjelt Duits over Fukushima. Peter Kuipers-Munnik is in de studio. Uh, Peter, het wordt uh, merkbaar kouder. Ja, en dat begint eigenlijk vandaag al een heel klein beetje. Morgen nog weer iets meer. Maar pas vanaf woensdag gaat het kwik echt wat naar beneden. En dan komen we vooral aan het eind van de week uit... op uh, temperaturen van zo'n 5 graden overdag. En uh, de nachten ja, die gaan langzamerhand uh, ook wat kouder worden. Met temperaturen rond het vriespunt. Ja, dat, dat wordt dus weer krabben voor de auto's. En langzaam de, de sjaal uit de kast. Ja, handschoenen, alles erbij, alles erop en eraan inderdaad. Ja. En uh, ja, die overgang die zien we morgen overdag al, al een beetje. Vannacht zelfs al. Want dan dient zich een zogenaamd koufront aan, uh, aan de westkust. Dan gaat het vannacht al een klein beetje regenen. Uh, vooral in de westelijke provincies. In het midden en het oosten van het land is het dan echt wel vrij nevelig. En morgen, ja, dan wordt die nevel dus eigenlijk... dan raken we van de regen in de drup, zo gezegd, Want dan raken we die nevel kwijt. Maar dan komt daar dus regen voor in de plaats. Echt een beetje een miserige dag morgen. Pas helemaal aan het eind van de dag wordt het vanuit het noordwesten weer droog. En daar zien we dan heel misschien de zon nog even bij een graadje of vijf uh, tot acht. Dit is echt herfst. Zeker. Niks aan te doen. Dankjewel, Peter. Jamie Lydell, Another Day, een van zijn leukste plaatjes. We gaan naar Rotterdam. Als tankopslagbedrijf Otfiel nog één keer in de fout gaat... moet het bedrijf een jaar dicht. Dat is althans de wens van het OM in Rotterdam. Daarnaast is de officier van justitie vandaag... in de strafzaak tegen het Noorse bedrijf 3 miljoen euro boete. Otfiel kwam vorig jaar in het nieuws... toen het bedrijf de activiteiten gedwongen stillegde... omdat de veiligheid niet op orde was... Verslaggever Hendrik Willemhofs die volgt de zaak. Hendrik Willem, gebeurt het vaker dat justitie de rechter vraagt om een bedrijf bij een volgend incident te sluiten? Nee, dan moeten ze het wel echt heel gek maken. Het is behoorlijk uitzonderlijk. En op deze manier heb ik het nog nooit meegemaakt. Maar justitie is Otviel spuugzat. Daar komt het eigenlijk op neer. Ze zijn al jaren bezig. Tussen 2000 en 2013 heeft het bedrijf al 400.000 euro aan boetes betaald. 16 kantjes aan strafblad. En nu staan ze terecht voor 11 incidenten. Waaronder het vrijkomen van kankerverwekkend benzine, Een roestig brandplussysteem. Dat was ook de reden dat het bedrijf toen in 2012 gedwongen alle activiteiten heeft stilgelegd nou ja dat bedrijf mag volgens de vergunning 25 miljoen ton gevaarlijke stoffen opslaan en dat in een druk bevolkt gebied en dan snap je de uitspraak van de officier Bogert wel luister maar even een slechte staat van onderhoud veiligheidsprocedures niet nageleefd explosieveiligheid niet gegarandeerd plus en koelsysteem suboptimaal dan rechtbank speel je Russisch roulette maar in het geval van Ottviel, niet met de revolver op eigen hoofd, maar op dat van medewerkers en omwonenden. Ja, maakte de eis indruk op Ottviel, Hendrik Willem? Nou ja, er zit nu een nieuwe directeur en het leek er wel op dat hij daar toch wel even van onder de indruk was. Um, Theo Olijven is zijn naam. Hij is vanochtend al heel diep door het stof gegaan. Volgens hem is de terminal technisch failliet en gaat er heel veel geld van het Noorse moederbedrijf naar het verbeteren van alle installaties. Maar ze willen toch niet opgeven, die terminal in de botlek. Dus uh, hij is nog steeds van overtuigd dat zijn bedrijf uiteindelijk toch op de goede weg uh, terecht zal komen. Luister maar. Er is heel veel gebeurd. Sinds juli 2012 zijn de systemen echt veranderd. Er is veel verandering gebeurd. Ik kan me voorstellen dat de officier dat niet zo 1, 2, 3 zit. Maar als u bij ons komt, kan ik u alles laten zien wat er al gedaan is. Heel veel. Maar eigenlijk zegt de officier van justitie... ...at is een draaideurcrimineel. Daar word je stil van. Daar word ik stil van. En dan gaan we keren. We gaan echt een koploper worden. We gaan ervoor zorgen dat we dat beeld veranderen. Ik hoop hier ook niet weer te staan. Ik hoop op een andere manier dan in het nieuws te komen. Ja, morgen mag dus uh, Otfiel zijn zegje doen. De advocaten van Otfiel. En die zullen met een uh, behoorlijk uh, goed verhaal moeten komen. Want uh, ja, de officier die maakte toch wel gehakt van dit bedrijf. Ze waren ook wel van plan om er uh, stevig in te gaan. Omdat dit bedrijf toch zoveel los heeft gemaakt. In zo'n druk bevolkt gebied zit. En zo vaak de regels aan zijn laars heeft gelapt. Ja, dat schreeuwde om uh, deze uh, eis van de officier. Dus nou, wat daar uh, Otfiel tegenin gaat brengen, dat zullen we morgen horen. En dat horen we dan ook weer van jou, Hendrik Willem-Hofs vanuit Rotterdam. Dank je wel voor nu. Het NOS-journaal van 5 uur komt eraan. En uh, het NOS Radio 1-journaal gaat natuurlijk daarna gewoon verder... met onder andere meer over die uh, actie voor de Filipijnen op Giro 555. Graag tot zo. Bouw je eigen huis. Reken af met projectontwikkelaar en eenvormigheid. En maak een nieuw Nederland. Vanavond in Tegenlicht bouw het zelf. 9 uur bij de VPRO op Nederland 2. Speelt u als betaalinstelling al in op veranderingen in de aansluiting tussen u en uw klant? Zodat uw klanten nu en in de toekomst op elke plek, op elk moment en op elke manier kunnen betalen? Innoveert u mee? Capgemini realiseert kosteneffectieve toepassingen... van de noodzakelijke nieuwe technologie. Uiteraard met naleving van de CEPA-eisen. Ontdek hoe we dit waarmaken op capgemini.nl. Capgemini. People matter. Results count. KPN biedt KPN1 voor de zakelijke markt. De 1 een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet...